4 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. De A4 bij Leidschendam is in de richting van Den Haag enkele uren dicht geweest na een achtervolging door de politie. De achtervolging begon in Amsterdam en eindigde in Leidschendam met een botsing. Gisteravond regeerde een automobilist een stopteken en ging er vandoor. De Amsterdamse politie joeg hem na over de A4... en kreeg daarbij assistentie van de korpsen Haaglanden en Hollands Midden. De automobilist ramde op zijn vlucht drie auto's, waaronder twee politiewagens. Bij een botsing bij Leidsendam kwam die tot stilstand. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Ook een aantal agenten is gewond geraakt. Hun toestand is niet ernstig, zegt de politie. Rond 1 uur vannacht ging de A4 weer open. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt nog deze week over een nieuwe Syrië-resolutie. Het document is opgesteld door Saoedi-Arabië en veroordeelt het geweld dat president Assad tegen zijn eigen volk gebruikt. Het regime wordt opgeroepen om alle aanvallen op burgers direct te staken. Eerder deze maand stemde de VN-veiligheidsraad over een resolutie. China en Rusland blokkeerden die toen. In de Algemene Vergadering hebben de landen geen vetorecht. De vergadering kan geen sancties opleggen. Gisteren veroordeelde de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN het geweld in Syrië. De Amerikaanse regering vindt dat China zich moet houden aan de verkeersregels van de wereldeconomie. President Obama heeft dat gezegd tijdens een ontmoeting in het Witte Huis met de Chinese vicepresident Xi Jinping. Volgens Washington houdt China de waarde van zijn munt kunstmatig laag en is het handelsoverschot te groot. Dat zou schadelijk zijn voor de Amerikaanse economie. Obama bracht ook de mensenrechten ter sprake. Wij blijven wijzen op het belang van de rechten van alle mensen, zei de Amerikaanse president. Volgens Xi is er de laatste 30 jaar op het gebied van mensenrechten in China enorme vooruitgang geboekt. Hij voegt eraan toe dat er altijd ruimte is voor verbetering. Het weer. Vannacht regenachtig. Een stevige noordwestenwind. En ook overdag regen. Vooral in het zuidwesten. In het noordoosten ook opklaringen. Veel wind. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kamran en Ingelu Stol. Goedemorgen, het is woensdag 15 februari. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komend uur hoort u... André van Duin over een tentoonstelling te leren van André van Duin. Raymond Sluiter over het ABN AMRO tennistoernooi. En u hoort onze eigen man in Washington, Wouter Zanting over de Amerikaanse verkiezingen. Maar elke dag van het jaar is er wel iets bijzonders. De dag van het Rode Kruis of de dag van de frietboer zoals vorige week. Maar vandaag is het de dag van de Agrarische Natuurverenigingen. Ja, en omdat de Rijksoverheid zich minder richt op de agrariërs... moeten ze zelf gaan samenwerken. De vraag is dan natuurlijk hoe. Floris van Kuik van de Vogelbescherming gaat vandaag naar de bijeenkomst hierover in Nijkenheek. Goedemorgen meneer van Kuik. Ja, ja, goedemorgen. Het klinkt niet heel spannend, de dag van de Agrarische Natuurverenigingen. Het, wel. het is wel. Er zit ontzettend veel energie uh, uh, op, uh, op die dag uh, vandaag. Uh, het is een dag waar uh, ja, agrarische natuurverenigingen bij elkaar komen om te spreken over uh, ja, goede voorbeelden van wat er gebeurt uh, in het landelijk gebied voor uh, vogels en uh, andere natuur. Want waarom is deze dag belangrijk? Nou ja, het, uh, het gaat natuurlijk niet zo heel erg goed met, uh, met, met vogels en natuur in het landelijk gebied. En... Uh, uh, het is belangrijk dat, uh, um, nou ja, dat, dat we van elkaar leren wat er, uh, wat er goed gaat en wat er, wat er niet zo goed gaat. Want wat gaat er bijvoorbeeld niet goed? Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, vogels in het gebied die we allemaal kennen, hè, zoals uh, Kievit en uh, Gutto, uh, Boeren Zwaluw bijvoorbeeld. Nou uh, ja, die, uh, uh, die gaan nog steeds een aantal achteruit. Uh, maar gelukkig zijn er ook heel veel uh, goede, goede voorbeelden van, uh, van, uh, van mensen die uh, zich inzetten voor die soorten. En, uh, ...waar het lokaal weer, weer een stuk beter gaat. Nu moeten de verenigingen beter met elkaar gaan samenwerken. Hoe gaat u dat doen? Um, nou ja, e eigenlijk is het heel simpel. We gaan gewoon uh, laten zien, um, uh, ja, nogmaals, waar, waar het gewoon goed gaat. Dus waar uh, die samenwerking al uh, uh, uh, uh, uh, heel goed uh, gaat. En uh, we proberen dat dus in, in andere gebieden uh, dat, dat opgevolgd wordt. En op wie richten jullie je daarmee? We richten ons vooral op, uh, op de boeren. Dus het is een dag die, die wij als vogelbescherming organiseren samen met uh, boerenorganisaties. En het is de bedoeling dat vooral dus die, die boerenorganisaties op deze dag afkomen. En uh, nou ja, wat, we, wat we doen is uh, uh, we hebben een, een heel divers programma wat, uh, wat eigenlijk ingaat op, op beleid. het beleid, uh, nou ja, het, het beleid dat gericht is op het landelijk gebied. Uh, we kijken ook naar, naar nieuwe financieringsmogelijkheden buiten mm -hmm. de overheidssubsidie. Uh, Zoals? Bent u er nog, meneer Van Kuik? Ik geloof dat de verbinding met uh, meneer Floris van Kuik uh, verbroken is. En dat is jammer, want we wilden eigenlijk ook nog wel weten... hoe het zat met de agrarische natuurbeheerprijs. Want die wordt ook nog eens uh, uitgehaakt op deze landelijke dag. Want dat is het vandaag, de landelijke dag van de Agrarische Natuurvereniging. En het gaat maar liefst om 30.000 euro aan prijzengeld. En het beste ja. initiatief krijgt bovendien... Inge Loo, wie wil dat nou niet hebben, de wisseltrofee. En één keer raden, hoe die heet? De wisseltrofee. Mm, iets met een gouden bokaal. Bijna de bronzen, de bronzengrutto, wel te nou, verstaan. Het klinkt heel goed. En uh, vandaag is de dag van uh, de agrarische natuurverenigingen. Gisteren was het ook een, een bijzondere dag. En s'avonds heeft onze actualiteitenredacteur Kees Dorrestein de hele avond tv gekeken. Je hebt vierkante ogen, zie ik. Maar vertel ons maar, wat is er gebeurd? Ja, goedemorgen Ingeloe en Kamran. Uh, Laten we maar uh, direct zeppen naar het po -nieuws. La Cazette, la cassette, en het is een goal. En Lionel... ...heeft dan wel een gelukje nodig, want de bal wordt nog onderweg van richting veranderd. Ja, dat was er niet en stiekem vind ik dat ook niet zo erg... ...want dat betekent dat de Champions League weer is ontwaakt uit zijn winterslaap. Je hoorde net eh, trouwens Lacazette scoren voor Olympique Lyon... ...die daarmee met 1-0 won van Apuel Nicosia. De kraker van vanavond was Bayer Leverkusen tegen FC Barcelona. Even een korte samenvatting. Heel veel ruimte. En Alexis Sanchez. En het doelpunt is volkomen verdiend. En de goal zomaar van Katlec. Sanchez. De goal. Schitterend gedaan. En de tweede goal voor Sanchez. Messi. Ja. 3-1. En dus uh, staat Barcelona met één been in de kwartfinale van de Champions League. Ja, want ze wonnen dus met uh, één tegen drie. Als we zeppen naar de wereldrijd door, dan zien we een echt hart op tafel liggen. Dat was dan wel toepasselijk gisteren, want het was Valentijnsdag. Maar dat was dan een echt hart die opgezet was. Dat hart ligt daar vanwege de reizende expositie Body World van Gunther van Hagens. En die bewerkt lijken zo dat we ze van binnen kunnen zien. Het ziet er niet heel fris uit, maar uh, ja, dan kan hij ze wel in allemaal rare standjes neerzetten. Henk Winters ziet het wel zitten om opgezet te worden als hij doodgaat. Nou, een paar maanden geleden kwam ik erachter... van die tentoonstelling hier op de Zuidas... en ik ben een beetje gaan zoeken via internet. Ik denk, verrek, wat is dat hartstikke leuk, zeg. Want je blijft voor eeuwig bestaan. Ja. Ja, je, gaat, je kunt bij wijze van spreken over de hele wereld gaan. Ja, nou, ik zou dat graag in levende lijf willen doen. Maar ja, als je dat dan niet redt... dan kan je dat altijd nog als lijk doen. Ondanks de lijken ging het vanavond vooral over een van mijn persoonlijke helden. Meester Frank Visser. Want een nieuw seizoen van de Rijdende Rechter is weer begonnen. Nou, uh, ik heb mijn laars aan. dat gaat wel goed. Ja, gelukkig maar, meester Visser. Want u moet naar de camping. Camping Land Uitzicht in Medemblik, om precies te zijn. Hij moet dicht van de gemeente. En dat vinden de families van Wieten en Tonkes vreselijk. Want ze hebben als enige nog een vakantiehuisje op de camping. Om het op zijn medemblik te zeggen... Ze weten niet meer wat ze moeten doen. 2005 begonnen met bouwen. Het paradijs voor ons was het op aarde. Dit had je gebouwd, dit had je verhogen. Dit is het gevoel wat we gecreëerd hebben samen met z'n tweetjes. En uiteindelijk wordt je dat ontnomen. Ja, een domper voor de families. Want nu moeten ze hun huis afbreken. Beide families willen nu 30.000 euro schadevergoeding... omdat ze zich genaaid voelen door de gemeente... De publieksjury is het daar wel mee eens. Het is zo verschrikkelijk treurig en het is zo verschrikkelijk kil... dat je bijna gaat denken dat we in Siberië bezig zijn en niet in Nederland. Ja, maar Siberië was veel te koud. Dus hebben de families hun huisje in medeblik gebouwd. Nog een Russisch argument van de jury en die staat als een ja, vakantiehuis. Je kan Russische roulette spelen en dan weet je dat het fout kan gaan. Ja, het uh, kan fout gaan en dat bleek ook wel als je de uitspraak van uh, meester Visser hoort... Ja, wie zijn huisje bouwt op andermans grond blijft met lege handen achter als de huur van de grond eindigt. Helaas, pindakaas. De familie van Wiet en Tonink, eh, die verliezen. Omdat ze verkeerd zijn voorgelicht, krijgen ze dan wel een kleine vergoeding van een paar duizend euro. Maar dus niet die dertigduizend die ze graag eh, wilden zien. Voor wie Pauw en witte man heeft gemist? Ja, jammer. Want elke keer als ik dat kijk, dan sterf ik altijd een beetje van binnen. Dus om mijn goede vriend meester Visser nog even aan te halen. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Nou, precies. En dankjewel, Kees Doorstein. Je hebt alles weer voor ons bijgehouden met het media-overzicht. Wij gaan straks bellen met André van Duin. Want er opent een bijzondere expositie. Maar eerst luisteren we naar iemand die er vijf jaar tussenuit gaat. Adel. floor. God only knows what we're fine. Adel, Turning tables, en ze heeft aangegeven dat ze nu er voorlopig vijf jaar mee gaat stoppen. Zometeen eh, dan hebben we onze columnist, maar eerst Julia Timoshenko. Ze was een, een paar jaar premier in Oekraïne totdat ze in augustus vorig jaar werd opgepakt. Op 11 oktober 2011 werd ze tot zeven jaar zelf veroordeeld. Vertegenwoordigers van de Europese Unie en zelfs de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... maken zich grote zorgen over de gezondheid van de oud-premier... We praten erover met correspondent Geert-Jan Haan, die is in de Oekraïne. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Hoor je daar in, uh, in Kiev of in Oekraïne nog wel iets uh, over Timoshenko? Ja, genoeg. Ze domineert het nieuws en zeker deze week. Hij verblijft in Kharkiv, uh, dat is de speelstad van, uh, van Nederland ook tijdens het EK-voetbal. In het oosten van Oekraïne en uh, ook hier in Kiev uh, hoor je er genoeg over. En zeker omdat ze dus vandaag uh, onderzocht of gisteren onderzocht zou zijn voor buitenlandse. Ja, de lijn is een beetje uh, raar en slecht. Maar dat kan natuurlijk kloppen omdat je in, uh, in Kiev uh, zit. Uh, maar als je ons goed kan horen, dan uh, blijven wij met jou praten. Want uh, je vertelt dat, uh, dat uh, zij dus in de bak zit, in de gevangenis. In uh, Garkov, de, de plaats waar Nederland elftal gaat voetballen. Over het algemeen uh, zijn er weinig kamers, maar voor haar was het dus wel een kamer. Nu zijn er onafhankelijke artsen uit Canada en die mochten haar vandaag controleren. Is dat gebeurd? Ja, ik hoop dat je me goed kan verstaan met Ja, geval. Helemaal goed. In principe toch wel, maar het is een soort raar wel eens niet een spelletje geworden. Uh, Julia Timoshenko zou in eerste instantie de artsen hebben geweigerd, artsen uit Canada en uit Duitsland ook. En dat had te maken met dat er ook Oekraïense artsen bij zouden zijn. En zij is blijkbaar toch erg uh, ja, als dood, om maar zo te zeggen, hmm. voor de Oekraïnse artsen, artsen van binnenuit, omdat ze die gewoon niet vertrouwt. Um, nu is het allerlaatste nieuws dat ze gisteravond laat alsnog is uh, ja, onderzocht. Maar wat er precies is uitgekomen, dat is nog niet bekend. Ja, waarom moet zij onderzocht worden? Wat is allemaal aan de hand met haar? Ja, zij uh, zou al maanden last hebben van uh, ernstige rugpijn, rugklachten. Uh, zou gewoon niet uh, in haar vel zitten en haar dochter... Die is ook heel Europa aan het rondreizen op dit moment. om overal ja, te laten weten hoe slecht haar moeder wordt behandeld. Dat is vooral het geval. hoe slecht ze wordt behandeld in de gevangenis van Garki... hoe slecht ze wordt behandeld door het regime van de huidige premier Janukovic. Ja, want gisteravond ja. meldde de NOS ook al. dat ze misschien wel gemarteld wordt. Wat weet jij daarvan? Ja, dat is wel een hele uh, gevaarlijke vraag natuurlijk. Dat is hetgeen wat natuurlijk uh, ook. Uh, ja, wat zou gebeuren, wat haar dochter dan ook uitdraagt. Uh, ja, geen idee. Ik ben nog niet in die uh, gevangenis Gakkie geweest. En ik kan er ook niet uh, zijn, waarschijnlijk, op het moment dat ze een pak slaag zou nee. krijgen. Dus dat is een hele gevaarlijke ding om te zeggen. Dat weet ik echt niet. Misschien is dat wel goed ook dat jij daar niet bij bent als zij uh, gemarteld <lacht> wordt. Als dat al het geval is, hopelijk is dat natuurlijk niet zo. Um, is, de, is de politieke situatie trouwens nu wat rustiger dan vorig jaar? Nou, ja. <lacht> niet echt. Er zijn hier... Uh jaar geleden uh, twintig nieuwe ministers gekomen. Daar uh, worden er ook een week een paar van ontslagen, om het zo te noemen. Sinds die twee jaar uh, zijn er van de twintig ministers nog twee over op hun normale post. Dus of het nou rustiger is dan vorig jaar, mooi. ik waag het te <laughs> Laten we even teruggaan naar Timoshenko. Die stond zelfs op de shortlist voor de Nobelprijs voor de vrede. Is ja. uh, hoe wordt daartegen aangekeken in de Oekraïne? Ja, dat is natuurlijk verdeeld, omdat hier echt een, een kamp pro-Timoshenko is, een kamp anti-Timoshenko... en een kamp, we geven niks meer om de politiek, dus maakt het ons ook niet uit of zij een Nobelprijs krijgt, uh, kamp. Dus uh, aan de ene kant, ja, mensen vinden het terecht, want zij blijven maar doorvechten ook, ondanks dat ze in de gevangenis zitten. Aan de andere kant is het dus nu de vraag, zeker omdat ze wat raar reageerden op de komst van die buitenlandse artsen, omdat er toevallig een paar Oekraïense artsen bij zaten... Ja, of het nou allemaal wel zo ernstig is. En dat is hetgene waar we natuurlijk benieuwd naar zijn. Als het inderdaad zo ernstig is, en dat ze dus door blijft vechten ondanks al die klachten... Dan zou het inderdaad heel interessant zijn om te kijken in hoeverre ze in aanmerking komt voor die prijs. Ja, ik zei het net al, het EK is dit uh, deze zomer natuurlijk in uh, de Oekraïne en in uh, Polen. Um, ongetwijfeld zal dan ook weer worden aangegrepen hè, om uh, aandacht voor uh, Timoshenko te vragen. Uh, even iets heel anders, nu we je toch aan de lijn hebben. Hoe staat het ervoor? Is uh, Oekraïne al een beetje klaar voor de Europese kampioenschappen? Uh, ook ja en nee. Wat betreft die uh, kamers, bijvoorbeeld, zei je aan in het begin in, uh, in Garki. Uh, ja, er zijn kamers en er zijn ook nog goedkopige kamers beschikbaar. Uh, het ligt er alleen aan in welke hoeveelheden. Mm. Um, en voor de rest, ja, qua infrastructuur, moet het nog wel het, het nodige gebeuren. Um, en de kosten lopen wel op in de miljarden. En dat is hetgeen wat het land vooral zorgen baart. Ja. In ieder geval een bijzonder land, lijkt mij, voor een correspondent om in te zitten deze tijden. Het is wel een beetje koud ook, maar voor de rest wel uh, goed te doen. Dankjewel. Vanuit Kiev in de Oekraïne, Geert-Jan Haan over Timoshenko. Die eh, ondanks dat ze geen premier meer is, nog altijd de gemoederen blijft bezighouden. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het is 20 minuten over vier. Wekelijks krijgt aanstormend talent bij ons de ruimte om een gezonde dosis mening de wereld in te slingeren. In de vorm van een column. Deze week is dat Sydney Volmer. Volmer met een V en dubbel L. De jonge auteur debuteerde vorig jaar met een roman en schreef columns voor de Linda. Als debuterend schrijver van een roman die in boekvorm verscheen en als revolutionaire boekapp, waren de afgelopen vier maanden voor mij hartstikke interessant. Geen week ging voorbij of er was wel een conferentie, column, artikel of praatprogramma waarin of de teleurgang of de heropleving van het boek werd verkondigd. Iedere keer spitste ik dus mijn oren. Maar op een gegeven moment begon de discussie me een beetje te vermoeien. Het debat is eenvoudig te parafraseren. Conservatievere boekenliefhebbers, ik noem ze even de boomsnijvers... worden in navolging van Ariana Huffington vergeleken met schilderende holbewoners... die zich verzetten tegen de komst van het kleitablet. Progressiever boekenliefhebbers, ik noem ze even de snijplankjes... zijn volgens de boomsnijvers dan weer niet meer dan kille profeten... wier er liefdeloze toekomstvoorspellingen slechts worden overtroffen... door hun culturele barbarisme. Ook gisteren, tijdens het door Sla en Wintertuin georganiseerde debat in de Rode Hoed, waren vele krachtige, cynische, somberende en angstige meningen te horen. De techniek was het probleem, riep de een. De discussie is te breed, riep de ander. De auteursrechten spelen uitgeversparten. De know-how bij uitgevers is beperkt. Lezers zijn gratis content gewend. Een digitaal pdfje is geen boek. Er is ontlezing, enzovoorts en zo verder. Gelukkig waren er ook mensen die opmerkten dat het medium het speelveld misschien wel verandert... maar dat een verhaal een verhaal blijft en dat de kern van een boek daarmee niet verandert. Bij die laatste categorie sluit ik me graag aan. Want wat me is gaan tegenstaan is de frivoliteit van het debat over literair lezen. De zorgen. Voor die modellen zijn immers altijd aan verandering onderhevig... Wetenschappelijk onderzoek over de veronderstelde digitale ontlezing is nog nauwelijks gedaan. Het blijft dus bij anekdotes en vergelijkingen met andere culturele sectoren... zoals de muziekindustrie of andere landen, Amerika. En veel, heel veel kletsen. De voor en tegenstanders van digitaal lezen doen me inmiddels een klein beetje denken... aan de lilliputters uit Gulliver's Travels... die steggelden over welke kant van een gekookt ei met het lepeltje betikt diende te worden... Voor de hedendaagse lilliputters is het gekookte ei helaas vaak niet het geschreven verhaal zelf. Niet de veranderende rol van literatuur aan het begin van de 21ste eeuw. Nee, het gaat vaak om het medium, om de vorm en hoe die het papieren boek zou bedreigen. Boomsnuivers en snijplankjes gaan elkaar dus te lijf... met vlijmscherpe boekenleggers en zwiepende USB-kabeltjes... om een gelijk te behalen dat niemand heeft. Over een technologische verandering bovendien, die wij Hollanders, of we nou willen of niet echt niet gaan tegenhouden. Natuurlijk heeft de veranderende vorm van het medium consequenties. Niet in de laatste plaats voor de inhoud en de consumptie van verhalen. Maar welke? Uiteindelijk? Geen idee. Maar een beetje rust in de tent kan geen kwaad. De onvergelijkbare Britse schrijver Stephen Fry verwoordde de toekomst van boeken... en hun digitale evenknieën nog wel het mooist. E-books won't replace regular books any more than the staircase has been replaced by the elevator, zei hij. Digitaal publiceren geeft schrijvers en lezers nieuwe mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Dat is een cliché. En de verdienmodellen van uitgevers staan onder druk. Van de New York Times tot de Nederlandse literaire huizen. Verandering hangt in de lucht. Weer zo'n cliché. Daar nog maanden over praten, hoe gezellig ook, want gezellig was het gisteren gaat daar niets aan veranderen. Wat wel iets zal gaan veranderen, is wanneer we dingen gaan uitproberen. Op ons gat durven vallen en weer op zullen staan. Mooie verhalen maken, mooie verhalen uitgeven en mooie verhalen lezen. In nieuwe vormen, als het aan mij ligt, naast de oude vormen. Ik roep de boomsnuivers en snijplankjes van Nederland hierbij dan ook graag op... om te stoppen met de polemieken, de overpijnzingen, de debatten en de meningen... en gezamenlijk aan het werk te gaan met een bruisend ondernemingsplan, een revolutionair verdienmodel... een statige, ganzenveer of een versatiel toetsenbord. Maar in ieder geval met een korreltje zout. U hoorde een column van auteur Sidney Volmer. Ja, en zometeen gaan we praten over voetbal, Champions League vanavond. Maar eerst gaan we luisteren naar de mooie tonen van Toets Tiedemans... de jazzlegende die natuurlijk aan de wieg stond van de tune van Baantje. Alweer 90 jaar begint er een nieuwe concertreeks. I got a right to sing the blues. I've got a right to sing the blues. I've got a right to moon and shine. I've got a right to sit and cry. Down around the hill. A sudden man in this old town. Keeps begging my poor heart. I say for me is man's life. Say what you choose I got a right to sing the blues Ja, de tonen van Toets Tielemans. I gotta sing the blues. In de Champions League worden deze week de wedstrijden in de achtste finales gespeeld. Gisteren kwam Barcelona al in actie, maar vanavond staat de absolute kraker op het programma. AC Milan tegen Arsenal. We blikken vooruit met onze collega die de Champions League op de voet volgt. U hoorde hem zojuist al in het vorige programma. Anne Dion, goedemorgen. Goedemorgen. Nog even over gisteren. Toen speelden Bayern Leverkusen en Barcelona tegen elkaar. Wat was het nou voor wedstrijd? Nou ja, kijk, uh, Barcelona is de beste club van de wereld. Speelt het mooiste voetbal. Dat is algemeen aangenomen zijn natuurlijk wel wat boze tongen die anders beweren. Maar Barcelona is een beetje vorm, wordt gezegd, Messi is oververmoeid. De spelers hebben het niet meer. Ze hebben bijvoorbeeld van Ossasuna verloren dit weekend. En dan moet je toch weer de Champions League in. Bayer Leverkusen is dan waarschijnlijk natuurlijk bang nog steeds voor Barcelona. Maar er was misschien toch een kansje. Uiteindelijk was het spelbeeld dat Barcelona zoals altijd de overhand had... Uh, Bayer Leverkusen die probeerde wel wat, speelde heel erg dapper. Het werd uiteindelijk 3-1 voor Barcelona. Uh, Spits Sanchez uit Chili komt die jongen. Had nog niet gescoord in de Champions League, maakte de twee en natuurlijk Messi één. En dan kan je nog zo vol bravoer spelen als Leverkusen. Ja, dan loop je in het mes van Barcelona. Dus die gaan waarschijnlijk wel door naar de volgende ronde, want ze spelen nog thuis. En dan uh, vanavond ASE Milan tegen Arsenal. Wat kunnen we daarvan verwachten? Het is een wedstrijd vol sentimenten. Leuk voor Nederlanders. We hebben aan de ene kant uh, natuurlijk Van Bommel en Seedorf. En uh, Emanuel bij AC Milan uh, die uh, daar spelen. En natuurlijk de grootste Nederlandse helpt misschien wel op dit moment. Robin van Persie, de speler uit Nederland die absoluut het beste vorm heeft. Scoort de meeste doelpunten in misschien wel de zwaarste competitie van de wereld. De Engelse Premier League. En dan ook nog natuurlijk het sprookjesboekverhaal van Thierry Henry. Dat wordt fantastisch. Ja, want Hoe zit dat verhaal dan? Thierry Henry is de legendarische nummer 14. Zoals Ajax die heeft, hebben ze die bij Arsenal. Altijd nummer 14 gespeeld. Thierry Henry... scoorde aan de lopende band daar. De spits is weggegaan. Is eigenlijk in de nadagen van zijn carrière... speelt in Amerika. Die competitie... die ligt uh, plat. En er gingen wat spelers weg... voor de Afrika Cup. En toen dacht Wenger... de succescoach die Henry zo'n grote ster... heeft gemaakt, dacht, weet je wat? Ik bel hem nog één keer op. De competitie in Amerika... lag stil. Ik haal hem terug. En toen speelde hij uh, in de FA Cup... En die in ieder geval de eerste wedstrijd, die die speelde weer voor Arsenal, maakte hij het winnende doelpunt. En ook dit weekend weer, het stond 1-1, de laatste wedstrijd op Engelse bodem, die die speelde. Het stond 1-1, voorzet van de zijkant Arsjavin. En daar was hij weer, uit zo'n duveltje uit een doosje, bracht hij in de negentigste minuut Arsenal alsnog de overwinning. En ja, dat was al bijna een jongensboek. En nu ja, is het de laatste wedstrijd waarschijnlijk ooit die hij voor Arsenal speelt... Tegen AC Milan een andere wereldclub. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat hij nog wat speelminuten krijgt. En wat zou het mooi zijn als hij dan nog dat doelpunt maakt. Wat zou dat vanavond zijn laatste wedstrijd dan worden, denk je? Ik denk niet dat hij nog een keer terug gaat keren. Ze zeiden, toen hij nu terugkwam, zei hij... Ja, het is natuurlijk mooi dat hij terugkomt. Hij maakt de doelpunten. Maar hij had niet meer de snelheid die hij eerst had. Niet meer de finesse die hij eerst had. Het is, het, sommige mensen dachten van tevoren... al misschien is hij over zijn hoogtepunt heen. Hij heeft bewezen dat hij het nog kan. Ik weet niet of hij dat nog een tweede keer zegt. Maar we gaan zetten. hem dus niet over een week of over twee weken weer zien. Nee, hij gaat, uh, de competitie in Amerika begint... en daar staat hij onder contract. 17 februari is hij gewoon weer terug. NOS zendt vanavond de wedstrijd AC Milan tegen Arsenal rechtstreeks uit op Nederland 3. En uiteraard kunt u de confrontatie ook hier op Radio 1 volgen. Anne de Jong, dankjewel voor deze update. U luistert naar Nu al wakker. Het is precies half vijf. Tijd voor. Het Nieuwsminuutje. Met onze actualiteitenredacteur Kees Doerenstein. Goedemorgen. De hotelkamer van zangeres Whitney Houston, uh, waar zij zaterdag overleed, die wordt heel veel geboekt. Kamer 434 in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, waar ze lag, is de komende tijd niet meer beschikbaar. De kamer kost 375 dollar per nacht en uh, wanneer haar weer vrij is, is niet bekend. In Japan is men alweer wakker en uh, dus een nieuwe dag is daar begonnen. En kijk ik eventjes uh, op de beurs in Tokio. Positief nieuws, deze staat uh, bijna 2% in de plus. En er wordt volop getwitterd vanochtend. Zo zegt Ed Jan de Hoop dat hij onderweg is naar Hilversum... en al een kilo is afgevallen. Vast een lange rit. Ed Jolante Cabau die zegt dat ze bezig is met een opname... voor haar tv-show met DJ Afrojack. En als we het over DJ Afrojack hebben, dan hebben we het over Ed Paris Hilton. Zij tweeten een foto van wel heel veel Valentijnscadeautjes die ze heeft gekregen. En ik vraag me af van wie. En tot zover... Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Kees Dorenstein. En uiteraard ben je er u weer voor meer nieuws. En ook uh, Showtweet noem je dat, hè? Showtweet, helemaal goed. Uh, Zometeen hoort u hier Raymond Sluiter. Hij blikt met u en ons vooruit op het Awien Ammo Tennis Toneel, wat volop bezig is in Ahoy in Rotterdam. Maar eerst zijn Glennis Grace en Edwin Nevers hier op Radio 1. Wil je niet nog één nacht? Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Drijf de gedachte dat je mij verlaat En ik niet beslis voor hoe lang het is Nog één nacht, Clintus Grace en Evan Evers, zo word ik graag wakker. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het is vijf minuten over half vijf. En als je in Rotterdam vandaag een concert wilt bezoeken... dan kom je normaal gesproken al snel uit bij Ahoy. Maar dat kan niet, want daar wordt het met getennis en daar gaan we het zo meteen over hebben met Raymond Sluiter. Want daar kan dan een massale zaal vol met 45.000 andere mensen zijn. dan hebben we het over de Kuip. Dat moet natuurlijk ook intiemer kunnen. Dat hebben ze gedacht bij Stukafest. En daarom organiseert Stukafest in twaalf verschillende steden: optredens in studentenkamers. Met een klein clubje kun je kijken naar muziek en theater. En vandaag kan dat in Rotterdam. José Theo is een van de organisatoren van Stukafest. Goedemorgen. Goedemorgen. Studentenkamers, hoe komen jullie bij dat idee? Uh, nou, het is uh, tien jaar geleden alweer opgericht in Nijmegen bij Cultuur op de Campus. En daar leek het zo leuk om een soort van echt te doen. En omdat het natuurlijk een studentenfestival is, waarom niet op studentenkamers? Maar een idee bij studentenkamers, heel veel mensen hebben dan toch zo'n idee... ja, die zijn een beetje vies en het is klein en krap. Is dat, is dat wel gezellig? Dat kan juist ook heel gezellig zijn. We selecteren natuurlijk wel de kamers, zodat ze niet te klein zijn. Want er moet wel gemiddeld ongeveer 20 man publiek in kunnen passen. Maar in principe zijn het gewoon... Juist ook wel gezellige kamers meestal, studentenkamers. En wat zijn dan nog meer eisen die je dan bijvoorbeeld kunt stellen? Er moet, moet minimaal 20 man in kunnen en wat nog meer? Het uh, moet gemiddeld 48 kante meter zijn. En hij moet een beetje goed liggen, want je wilt dat de kamers niet te ver uit elkaar liggen. Want mensen moeten van kamer naar kamer kunnen fietsen. En hoe gaat het dan vanavond? Uh, nou, om half negen begint de eerste ronde. Elke, en dan hebben we drie rondes, dus die duren allemaal een half uur. Tussen elke ronde zit dan een half uur fietspauze waarin mensen dan van kamer naar kamer fietsen. En afsluitend hebben we een eindfeest. Jullie zijn wel blij, zijn dat het niet meer sneeuwt? Dat wel, ja. Dat uh, maakt het inderdaad wel wat makkelijker. En aan, aan wat voor artiesten moet ik denken? Wie treden er dan op? Zijn dat dan echt de grote namen? Uh, nee, meestal is het Stukerva's toch wel met opkomende namen. We hebben bijvoorbeeld wel uh, Jenny Lane op ons eindfeest staan, die toch wel steeds groter wordt nu. Mm -hmm. En uh, verder hebben we een paar Rotterdamse talenten en gewoon mensen die nu zeg maar over een, een paar jaar wat groter worden. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden hadden we Go Back to the Zoo op uh, een kamer staan. Kijk, en als je daar dan bij bent geweest heb je ze gewoon nog in een huiskamer zien optreden. Precies. Wie, wie is een beetje de Go Back to the Zoo van dit moment? Uh, we hebben op dit moment ook een bandje, Amarins en Le Catenegre, morgenavond staan. Dus dat is wel op dat, in dat opzicht het meest vergelijkbare, denk ik. Maar naast muziek zijn er bijvoorbeeld ook dichters en, en cabaret. Uh, uh, ja. wat, wat voor mensen komen daar? Nou, we hebben um, verschillende muzikale cabaret-shows. We hebben ook nog Genee van Meurs, gewoon cabaretier. We hebben een goochelaar. We hebben een workshop waarmee, waarbij mensen hun eigen lusje poster kunnen maken. Echt van alles. Ja, dus een, een heel breed programma. Nu gaf ja. je net aan Stukafets, bestaat alweer eh, tien jaar, dus... Uh, zo kan het gaan. Een, een mooi uh, initiatief. Is het nou ook mm -hmm. iets, iets waar, waarbij zeg, wat, wat gewoon zelf kan worden georganiseerd? Of moeten daar weer grote geldbedragen, et cetera, aan te pas komen? Nou, wij, wij zijn in Rotterdam in principe vooral um, gesteund door subsidies. Mm -hmm. Dus vanuit de gemeente en verschillende partijen. Die hebben ons dan zeg maar, geholpen gewoon om dit te organiseren. Maar is er gevaar dat het verdwijnt? Want je hoort steeds al, die cultuursubsidies die liggen nogal onder een vergrootglas. Dat is wel, daar werden wij dit jaar mee geconfronteerd, dat het wel steeds lastiger wordt. Hm. Maar je merkt wel in andere steden waar het al wat meer, waar het wel wat langer bestaat, daar richten ze zich ook al vooral op sponsoring en op acquisitie. Dus dat moet gewoon ook bij ons gebeuren. En dan heeft het in principe wel nog gewoon kans om het nog te groeien. Want Stukafest is eigenlijk te leuk, zeg je, om, uh, om te verdwijnen. Dus je maakt het niet sowieso. echt zorgen. Nee, ik denk dat het wel uh, voor kan bestaan. En nu ben ik uh, trouwens niet uh, helemaal student meer. Kan ik nog op een of andere manier ook nog ergens langskomen? Of moet ik echt student zijn? Nee, iedereen kan in principe langskomen. Uh, je kan kaartjes kopen via de webshop. Yes. En de link daarop staat op onze website. José Theo van Stukafest Rotterdam, dankjewel. Want vanaf vanavond zijn die intieme huiskamerconcerten. En wie wordt, wordt worden misschien wel de nieuwe? Go back to the zoo. Zomaar is ontdekt. Dat kan vanavond allemaal gebeuren. En vanavond gaat er ook iets anders gebeuren. Want er wordt een speciale tentoonstelling geopend... over Koos Grandioos, meneer de Bok en Flip Fluitketel. Beter bekend als André van Duin. Daar bellen we zo meteen mee. Maar ook vandaag kan het haast niet anders... dat Richard Krajcek deze dagen met een glimlach uit zijn bed stapt. Want voor het eerst sinds jaren heeft zijn ABN AMRO World Tennis Tournament... weinig afzeggingen. Jazeker, Alleen Robin Seudeling, en dat is dan wel meteen de winnaar van vorig jaar, die meldde zich af. Verder zijn alle geboekte toppers aanwezig. Met als hoogtepunt vanavond Roger Federer, die aantreedt tegen Nicolas Mahou. Wij kijken vooruit naar de dag van vandaag met oud-finalist en Rotterdammer Raymond Sluiter. Raymond, goedemorgen. Goedemorgen. Het grootste indoor toernooi ter wereld. Je hebt daar zelf ook in de finale gestaan. Wat betekent dit toernooi voor jou? Nou ja, voor mij persoonlijk heel veel. Uh, ik ben er als uh, 8, 9-jarig jochie ben ik uh, ballenjonger geweest. En toen ik een jaar of 17, 18 was en begon aan mijn professionele carrière, ging ik met uh, Lijn 4 naar Centraal en daarna met de metro naar, uh, naar Ahoy. En uh, ja, een aantal jaren later mocht ik er nog finale spelen. Dus het uh, toernooi betekent heel veel voor mij. Ja, en, en het is een kleine tien jaar geleden dat jij doorbrak in je bekende Cup wedstrijd tegen Juan tegen, tegen Carlos Ferrero. Ja, ja, klopt. En daar heb ik daarna ook nog een paar keer in AOW tegen mogen spelen. Eén keer ging hij door zijn enkel in het jaar dat ik dat ik signalen haalde. En het jaar daarna uh, verloor ik in de kwartfinale het derde set tiebreak uh, van hem uh, rond kwart voor één snacht. Mm. Een zuur resultaat, maar wel een, uh, wel een mooie wedstrijd. Dus uh, ook mooie herinneringen aan het toernooi. Een bijzondere wedstrijd. Nou, laten we even naar het toernooi van deze week gaan. Even, je gaat er vandaag naartoe, maar even naar gisteren nog, drie Nederlanders op de baan en die verloren alle drie. Wat, hoe kan dat? Wat is er misgegaan? Wat denk je? Nou ja, wat is er misgegaan? Het is natuurlijk niet voor niks dat, uh, dat twee van de drie uh, Nederlanders die, uh, die gisteren gespeeld hebben ook met een wildkaart zijn toegelaten. Dus dat betekent dat je ranking uh, simpelweg niet uh, hoog genoeg is om rechtstreeks tot het, uh, het hoofd nooit toegelaten te worden. Dus ja, dat staat natuurlijk ook wel voor een beetje, uh, beetje krachtverschil uh, nog. Nou ja, Igor Seifling uh, uh, deed het heel behoorlijk tegen Jaco Nini en verloor 7-5-3-7. Maar kwam dus heel erg in de buurt. Ja, Timo de Bakker kwam, kwam gisteren een setje mee met Victor Trojki. En uh, zakte daarna behoorlijk in elkaar. En uh, ja, Robin Hazen was, uh, was, was gisteren erg, uh, erg teleurstellend. Ja. En, en, en baal je daar dan van als je daar zit te kijken? Hadden ze het anders moeten aanpakken? Nou, nee, natuurlijk niet. Ik weet zelf hoe, uh, hoe moeilijk het is om te spelen. En, ja, die, die boys die zullen het allemaal zelf anders uh, uh, hebben willen doen. Maar ja, daar uh, waren we op dat moment niet bij macht. En je hebt natuurlijk ook nog te maken met, uh, met tegenstanders die... Uh, die heel behoorlijk tennissen. Uh, Timo de Bakker speelt tegen Victor Troicki die, die, die nummer 24 van de wereld is. En Robin Hazel speelt tegen Nikolay Davidenko, die weliswaar iets gezakt is. Maar ook een nummer drie van de wereld geweest. Dus ja, als je dan gewoon niet je beste tennis speelt, dan, uh, dan ga je eraf tegen die gasten. Hm, nou, nu nog maar één Nederlander in het toernooi. Houto die won. Hij versloeg uh, Ljubicic. Uh, hoe gaat hij het nu verder doen, denk je? Nou ja, hij moet nu tegen uh, tegen waar Tino de bakken van verloor, tegen Victor Trojki. en, uh, en Tino maakt het met een eerste set heel uh, heel lastig. En ik, uh, ik dicht uh, Jesse wel, uh, wel kansen toe. Het is op zich voor een tweede ronde is het een redelijke loting. Het is geen uh, Thomas Berdig, die uh, gewoon Martin Dalpotge of uh, of Roger Federer waar je ook heel goed een, een tweede ronde tegen mm -hmm. kan spelen. Ja. En jij gaat er vandaag naartoe. Wat uh, ja. welke wedstrijd ga je bekijken? Nou ja, ik ga, uh, ik ga in ieder geval uh, uh, vanavond uh, naar, uh, naar Roger Federer kijken. Want... Dat, uh, daar ben je natuurlijk toch wel, uh, toch wel benieuwd naar. Ja, daar ben je benieuwd naar. Maar jij als oud-Tennisser, je hebt in hetzelfde circuit rondgelopen als Roger Federer. Is dat dan voor jou ook nog zo bijzonder om hem te zien spelen? Ja, nou ja, er zijn op dit moment gewoon drie, uh, drie mannen die, uh, ja, die de dienst uitmaken. Waarvan ik denk dat je als toernooi ook gewoon echt een grote hoeveelheid extra kaarten uh, verkoopt en exposure haalt. En dan heb je het over Novak Djokovic, Rafael Nadal en... Uh, en Roger Federer. En ja, als je de geluiden zo hoort van, uh, van alles en iedereen wat, uh, wat de laatste 40 jaar goed getennist heeft... Ja, dan, dan zegt bijna 80, 90 procent dat Roger Federer de, de beste tennisser aller tijden is. Dus ja, als hij dan uh, sinds uh, of na zeven jaar weer in Rotterdam is... Dan, uh, dan wil ik er toch ook wel graag bij zijn om het, om het even live te zien. Behoor jij tot die 80, 90 procent? Ja, nou ja ik, ik ben wat dat betreft natuurlijk van een, uh, van een vrij late generatie nog niet zo heel erg lang gestopt. Dus uh, ja, met spelers als John Mekker bijvoorbeeld kan ik het heel moeilijk vergelijken, omdat ik daar wel beelden van heb gezien, maar dat niet echt zelf het meegemaakt toen hij speelde. Maar ja, de manier waarop hij speelt, de resultaten die hij gehaald heeft, uh, de, de, de constantheid vooral ook, waarmee hij dat uh, de laatste jaren uh, gedaan heeft, ja dan... Uh, dan is het voor mij in ieder geval, voor zover ik kan horen, de beste tennis alle tijden. Dit ATP-toernooi is voor de echte toppers natuurlijk ook een soort snabbelronde. Waarom heeft Roger Federer voor Rotterdam gekozen, denk je? Nou ja, wat erg prettig is, Richard Krajcik is in staat geweest om het toernooi één week naar voren te halen. En daardoor komt er iets meer ruimte tussen het ABN en het andere toernooi van Rotterdam. En uh, het, uh, het grote uh, ATP toernooi in, in Dubai. En uh, waarvoorheen spelers eigenlijk ja, vaak uh, moesten kiezen tussen Rotterdam of Dubai. Om hier vooral niet over de kop te spelen. Wat ook nogal een issue is bij, uh, bij het voetbal of dus Ja, is er nu gewoon meer ruimte om, uh, om allebei die weken te spelen. En, uh, ja, dus, dus is de kans ook groter om de uh, toppers naar, naar Rotterdam te halen. Tot slot, welke naam komt er op de ring bij te staan dit jaar? Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben benieuwd naar, uh, naar de eerste twee rondes van, uh, van Federer. Hij heeft het weekend zware zware Cup gehad. Uh, in Zwitserland uh, hebben ze een verloren van Amerika, waarbij hij ook een single en een dubbel verloren heeft. Mm -hmm. Dus hij zal toch in het begin eventjes moeten wennen. Ik denk op het moment uh, dat hij de eerste twee rondes uh, twee goed doorkomt. Dan, uh, dan denk ik dat er maar één man op die ring uh, kan komen. Dat, uh, dat is de grote baas zelf. Dat weten we pas zondag wanneer de finale wordt gespeeld. Vanavond speelt Federer zijn eerste wedstrijd. En Remelsluiter is daarbij. Dankjewel voor de voorbeschouwing. Ja, en zometeen uh, schakelen we natuurlijk, zoals u gewend bent, van ons naar onze Amerika-correspondent Wouter Zantingen. Hij zal ons bijpraten over de Amerikaanse verkiezingen die steeds. Uh, Dichterbij komen. Maar eerst iets anders. Koos grandioos. Meneer de Bok en Flip Fluitketel. Deze en meer beroemde typertjes van André van Duin komen vanaf vandaag weer tot leven. Bij de opening van de André van Duin tentoonstelling in. Beeld en Tijdens de opening krijgen de allereerste bezoekers de kans om het paard in de gang te zien. Of een Polonaise in de lach loopt te lopen. Kan Cameron, dat zou jij toch ook graag doen? Absoluut. De eregast van vandaag is natuurlijk André van Duin zelf. André, goeiemorgen. Goedemorgen. Dit moet uh, genieten zijn voor u. Ja, het wordt een bijzondere dag. Ik ben zeer benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Het is een heel uh, een drukke dag. maar We beginnen om tien uur en dat hele dag door een heel veel pers... En dan de opening van de tentoonstelling natuurlijk. Ja, is, ik heb al een, een stukje gezien, 14 dagen geleden ben ik al even bezig kijken of drie weken geleden bij kijken. En toen was het nog niet helemaal klaar, maar het was al zeer indrukwekkend. Want het is allemaal in, in 3D, dus iedereen moet ook een brilletje opzetten. En binnen is dus, nou ja, mijn hele carrière komt er voorbij. Het is een soort uh, uh, huis van alle hele hebben ze gebouwd met het uh, toilet en de keuken en de ontvangskamer En uh, waar de studio's, waar dik voor elkaar wordt opgenomen en waar liedjes worden opgenomen. En het is allemaal heel uh, interactief, dus iedereen kan er over aan mee, mee en meedoen en deelnemen. En dat wordt wel allemaal opgenomen we en weer een DVD mee naar huis. Dus het is, uh, het is een soort pretpark geworden. <laughs> en, en kunnen we ook nog iets nieuws leren over uh, de komiek André van Duin? Uh, nou, dat lijkt me sterk. <laughs> ik kan me niet voorstellen <laughs> dat kan ik er toch, toch iets over vertellen wat de mensen nog niet weten. Nee, nee het, is, uh, het is een overzicht van alles wat ik gedaan heb. Ja, dus uh, als je het zo met elkaar ziet, dan denk je, ja, oh ja het wordt vrij veel gedaan eigenlijk. Want we hebben zelf uh, ...humor al uh, over de, op, op, op het toneel... ...en televisie en de radio... ...en, en, en, en de, in de, in de film ...en vooral van de footplaat ook... En het, ...en het gaat ook nog steeds door... ...want het, ja, het lijkt nou een beetje een soort afscheid... ...omdat, je, omdat ik ook 65 word volgende week... Nee, dan denk ik dat ik ermee stop. Maar dat is dus in, in, in, helemaal niet de bedoeling. Want ik sta nu nog momenteel druk in het theater. Elke avond. En elke, met volle zalen. En dat gaat eraf. En volgend jaar hebben we ook alweer plannen voor, voor televisie. En weer voor theater. En dan komt er een nieuwe CD aan. En ik ben momenteel de Animal Crackers weer uh, aan het maken. Nieuwe Animal Crackers dan. Dus, uh, dus er is nog een druk in bedrijf. Eigenlijk. U bent echt ontzettend druk. Hoe voelt het dan om ja. langs die tentoonstelling te lopen? Alle, alle dingen uit je leven? Ja, ik moet eerlijk zeggen, jezus, je loopt wel een beetje mensen. Ja, het is ja, een nostalgisch gegeven. Natuurlijk, ik kan lopen langs de ja, inderdaad, Ja, inderdaad. Dat, hebben we, dat hebben we ook we gedaan, ook nog gedaan. Nou, zijn er zijn heel veel dingen natuurlijk die, die mensen ook allemaal kennen. Want het wonderlijk is met mijn grappen en rollen en schetjes en dingen. Dat het allemaal een soort... Eh, iedereen kent het wel. En, eh, en als je het weer ziet, moeten ze toch weer lachen. En dan kunnen ze gewoon... Toch behoorlijk bij, me, meedoen. Want net als bij een liedje. Je kan het gewoon meezingen. zo zit het met de schetjes en de grappen ook mee? En dan vinden ze dat toch weer leuk. Dus de vragen vaak. van, die scènes willen en die scène willen we nog een keer zien en die Dus dat is een geworden eigenlijk. Ja, u, u liep daar twee weken geleden dus al langs. Waren ook de punten waarvan u dacht, hé, hey, dat klopt helemaal niet... of dat moet nog even verbeterd worden? Nee, nee, nou, het is er uh, niet. klopt allemaal wel. Want ik ben natuurlijk wel bij betrokken geweest. En uh, we hebben regelmatig uh, contact gehad met de Geluid om te vragen, oh, die dan uh, klopt dit? En is het na een jaar al goed en is die jas goed? En uh, uh, in welke show zat dit? En uh, welk toe dat typetje? Ja, nee, dat is wel het controle. Nee, dus dit is volgens mij <laughs> geen fout. Nee. En wat gaat er dan vandaag precies gebeuren bij de opening, weet u dat? Uh, nou, toespraakjes en uh, ik weet niet of hij nee, gaat wat zeggen. En uh, Ron Brandstede presenteert het. En uh, we hebben eerst hele, om tien uur gaan we eerst met de pers doorheen. En dan gaan we, uh, uh, Smiddags is er dan de grote opening. En dan hebben we weer meer toespraakjes. En dan gaan we met iedereen er doorheen. En dan haal uh, je een dankje. En er zijn een paar verrassingen, maar die hebben ze me niet verteld. Ah, nee, dat, dat is vaak met verrassingen uiteraard zo. Um, <lacht> En Ron Brandstede presenteert het? Ja, ja daar werk je het dus regelmatig. Want voor de werk nu zijn je in het theater al, ja. al, al een paar jaar. Dus dat was het ineens voor de handwerende persoon natuurlijk. Ik heb natuurlijk heel lang met Frans Verduitschoten gewerkt. Precies. Alle, dus er zes jaren van de jaren tachtig en zo. Maar uh, nu doe ik het al een jaar of uh, vijf, zes uh, on in het theater. Ja, daarvoor heb ik natuurlijk heel lang niet ik gedaan. en We hebben natuurlijk een televisie verleden, dus dat ook al heel lang uh, stamt. Ja. We kijken dus, maar kijk er een beetje... Een we kijken dus vanaf vandaag, althans voor het publiek pas over een paar dagen, terug op uw carrière tegelijkertijd. U gaf net al aan, ik ga nog door, ik ben springlevend 65 ja. pas, dus uh, <laughs> het einde is er nog, nog lang niet. Nee, ik, niet nee. Is er wel een nieuwe André van Duin? Nee, een nieuwe André van Duin niet. Ik ben, denk, dat moet ik nou ook niet meer gaan doen. Mensen, zeggen, je moet, uh, om, uh, mensen zijn altijd bezig met vernieuwen en zo, maar ja, ik zeg altijd maar zo, een vlees cola die smaakt naar cola, die moet je niet ineens naar... Uh, Kerstendranken laten smaken. Je <laughs> moet gewoon doen wat de mensen van je verwachten. En dat, uh, dat moet ik nu ook gewoon doen. Ik moet nu geen andere meer, nieuwe Anderhevenuim meer gaan kweken. Dat lijkt me niet slim. Uh, niet en een opvolger? Ja, dat is het probleem. Hè. Ik doe het nou al zo lang. en uh, Ik sta een beetje in de, in de voetsporen zeg ik, altijd van, uh, van Walden en de Muisluis, Tim Verstappen, van, van de Mounties en van de Johnny en Rijk. Ja. Maar echt zo'n zo volksgubiek. Ja, die zijn er eigenlijk niet meer. Je hebt heel veel cabaret en, en stand-up comedians, die ook vaak heel erg leuk zijn. Daar gaat het niet om. En bent... Mensen die schetjes spelen en die dingen. Nou ja, wij zijn dus een beetje in die revue-traditie. Ja. Dat, dat zijn ze eigenlijk niet meer. Dus eigenlijk bent u een beetje de laatste van misschien wel een, uh, ja. van een bepaald soort. <laughs> ja, ja, ja, ja de laatste gewoon. Ja. Is dat jammer? Uh, ja, vind ik eigenlijk wel jammer. Want jammer, ja, jammer. je ziet het toch in de zaal ook nog steeds. Hoeveel de behoefte aan is. En daar, het zit niet van niks. Elke avond vol en de mensen moeten er heel hard om lachen. Dus ik denk dat het best om de behoefte aan blijft. En, en niet alleen met, uh, uh, met de oudere fans. Want we, we hebben juist heel veel, heel veel jong publiek. Er zitten allemaal mm -hmm. jochies -jog van 8, 9, 10 jaar in de zaal die even komen kijken of ik inderdaad bestaat. Maar ja, we allemaal gezien hebben op YouTube en, uh, en op de televisie en in de, in de verhalen van hun ouders. Mm -hmm. Dus het publiek is nog steeds heel breed. En aanstaande maandag. U zei het al, u wordt 65. Hoe gaat u dat vieren? Uh, in, in huiselijke, nou niet in huiselijke, we gaan gezellig eten met een mannetje op uh, 30 dat wel, maar niet een heel groot feest. Natuurlijk, 60-bed hebben we met 300 man gevierd, maar dat vond ik toch niet zo'n geweldig idee, want dan staat de hele dag bij de deur iedereen welkom te heten. <lacht> en op het moment dat iedereen dit is gaan ze allemaal weer weg en dan geeft er weer gedachten te zeggen. Dus, dus vandaag gaat klein. Een, ja, ja, ja, nou ja, klein, in ieder geval kleiner. Vandaag opent u de tentoonstelling in beeld en geluid. Want vanaf morgen is deze ook voor iedereen te zien. Tot en met 28 oktober de André van Duin tentoonstelling. André van Duin, dank u wel. En we hopen u nog lang van u mogen te genieten. Oké, ik ga douchen. Tot ziens, Heel fris. Doei. Graag. Zometeen Wouter Zanting, helemaal van apropos. André van Duin gaat douchen. Het is een paar minuten voor vijf, maar hij gaat nu al douchen. Het kan allemaal. Zometeen Wouter Zanting in Washington. Maar nu eerst de Beatles.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 Mackenzie writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people were do? 5 minuten voor 5, u luistert naar radio en nu wakker, dat waren de Beatles. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Precies 265 dagen, dan is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. En één ding is zeker, Barack Obama zal de democratische kandidaat zijn, maar wie wordt zijn republikeinse tegenstrever? Op 28 februari zijn de volgende voorverkiezingen in Arizona en Michigan. Maar dat betekent niet dat de kandidaten Romney, Santorum, Gingrich of Paul stil gaan zitten. En onze Washington-correspondent Wouter Zanting houdt het elke week voor ons in de gaten. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Uh, nog twee weken voor de volgende voorverkiezing. Is het uh, stilte voor de storm? Ja, dit is even een moment om her te groeperen. Romney, uh, St. Dorm en Gingrich die zijn allemaal een strategie in het plieken. En zeker Romney en Gingrich die, uh, krabben zich nu achter de oren, Ron. ja want uh, werkt het allemaal wel wat we aan het doen zijn. Ja, over een paar weken uh, hebben we het Arizona en Michigan, dus op 28 februari. Maar de grote klapper komt op 6 maart, dat is de Super Tuesday. Mm -hmm. Dan uh, gaan 10 uh, van de 50 staten in één keer hun voorverkiezingen houden. Ja, en, en, en, en daar wordt natuurlijk nu volop op voorbereid. Hoe doen ze dat dan? Nou ja, dan gaan ze allemaal focusgroeps houden. Hè. dan gaan ze kijken van uh, wat, wat werkte, wat voor de werken er niet. Ze gaan Kijken van uh, wat zijn hun zwakke punten geweest in het, uh, in, in het verleden. En uh, mensen als centorum gaan proberen uh, uit te bouwen uh, waar ze nu succes mee hebben. Nou, laten we nu het over Centorum hebben. Laten we even luisteren naar een fragmentje van NBC. Boeied by upset winds last week in Colorado, Minnesota en Missouri. Rick Santorum has done what many a conservative candidate has done in this race before him, caught up to Mitt Romney. <totstuk> Santorum won uh, vorige week drie voorverkiezingen. Hij maakte, hij maakte een beetje een opmars. Maar zal hij favoriet uh, Romney overtreffen? Nou, de insiders denken nog steeds dat Romney gaat winnen, maar Romney heeft een uh, flinke deuk opgelopen. We hebben het al eerder over gehad in de show... De Republikeinen die zijn steeds op zoek geweest naar een man niet-Romney, omdat ze Romney te glad vinden en ja. eigenlijk ja, denken dat hij geen echte conservatief is. En steeds als we denken dat Romney eindelijk uh, de andere kandidaat op uh, gaat uh, passeren, ja, dan, uh, dan gebeurt er iets waardoor hij uh, een klap op zijn neus krijgt. Uh, Gingrich in Georgia en dan nu dus weer St. Het is wel zo dat de staten die St. heeft gewonnen uh, heel erg klein waren en in twee van die verkiezingen die telden eigenlijk niet. Ze waren namelijk niet bindend. Mm -hmm. De grote vraag is uh, of, uh, ja, of dit uh, momentum hem kan uh, creëren, uh, waardoor hij misschien verkiezingen kan winnen die er wel toe doen. Want eigenlijk, als we het hebben over de grootste republikeinse kandidaat op dit moment, dan hebben we het nog steeds over Romney. Ja. En uh, in Ja, de Romney, ja sorry, Romney's vertel. De grote favoriet, nou, Romney is de grote favoriet, zeker bij het establishment. Maar wat je wel ziet, is dat er gewoon heel veel gemor is bij de gewone kiezer. En, en daar worden. Ja, mensen zoals uh, Gingrich en, en St. Thorne uh, nog steeds uh, heel erg populair. Nu is het uh, net Valentijnsdag geweest. Je heet totaal anders. Um, wordt dat nog ergens gebruikt om uh, stemmen te werven? Ja, maar ze doen het niet op een hele lieve manier. Uh, Gingrich bijvoorbeeld heeft uh, vandaag een uh, nieuw spotje gelanceerd. Liberals love Romney. Uh, linkse mensen houden voor Romney. <laughs> uh, dus, ja, ze, ze, ze doen het vooral op een nare manier. Maar ze, ja, ze doen er een beetje aan. Maar dus alles wordt eigenlijk aangegeven. Het is natuurlijk wel fascinerend dat zelfs Valentijnsdag helemaal wordt betrokken in de verkiezingen. Uh, ja, alles wordt uit de kast getrokken. Valentijnsdag is sowieso in Amerika een hele grote feestdag. Ja. En uh, ja, alles om maar te laten zien dat je ook een gewone Amerikaan bent en weet wat er speelt bij de gewone man. Bij jou is het nog Valentijnsavond, laat we maar zeggen. Dus eigenlijk storen we jou natuurlijk ook op dit moment. Ja, tussen mijn avondeten en dessert, wat ik heb gemaakt met tiramichou. Kijk, ja, tiramisu, je Valentijns Tiramisu. Nou, dan zeggen wij eet smakelijk, onze WNL-correspondent in Washington, Wouter Zantingen. En we zullen je ongetwijfeld volgende week weer bellen met een nieuwe update. En ongetwijfeld kijken we dan vooruit op die twee resterende verkiezingen die aankomen die week daarna. En natuurlijk ook alvast op Super Tuesday. Ja, want dat is op 6 maart. Het uh, eerste uur van uh, nu al wakker zit er bijna op. Maar gelukkig zijn wij er nog tot 6 uur. Reden genoeg om te blijven luisteren. Ja, we hebben zo meteen live bij ons in de studio Onno Aarde. Hij heeft een nieuw initiatief, LEF moet lonen. Wat dat precies is, wat is LEF en welk LEF moet precies lonen... dat hoort u zo meteen naar het NOS Journaal. En we gaan het ook uitgebreid hebben over het NETCAR. Vandaag een belangrijk debat in de Tweede Kamer. Houdt u hem hier op Radio 1. We gaan even uit voor het NOS Journaal. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.